9 uur. Renate Evers met het NOS-journaal. In Syrië zijn de eerste waarnemers van de Arabische Liga gearriveerd. Ze gaan beoordelen of het regime van president Assad zich aan de belofte houdt... om niet langer demonstraties neer te slaan. Vanavond kwamen de eerste 50 waarnemers aan. Uiteindelijk worden er zo'n 150 waarnemers naar Syrië gestuurd. Ze zullen zich in kleinere groepen splitsen en verschillende steden bezoeken. Vanochtend werden opnieuw doden gemeld. Bij gevechten tussen het Syrische leger en demonstranten in de stad Homs... zijn zeker twintig mensen omgekomen. In Nigeria is het opnieuw onrustig. Ooggetuigen melden dat in het noordoosten van het land... winkels van christenen in brand zijn gestoken. Het zou gaan om zo'n dertig winkels. Ook in het huis van een christelijke leider was brand... maar dat werd nog op tijd geblust. Bij de verschillende branden zouden geen doden of gewonden zijn gevallen. Gisteren vielen er in Nigeria zeker 35 doden, vooral bij aanvallen op kerken. De verantwoordelijkheid voor die aanslagen werd opgeëist door de extremistische moslimorganisatie Boko Haram. In verband daarmee werd al gesproken over de zwartste kerst in Nigeria. Veel mensen zijn op de vlucht geslagen voor het geweld. Politie en justitie in Zuid-Limburg waarschuwen voor Belgisch vuurwerk dat wordt aangeboden in een folder. De Belgische firma Fireworks heeft in het zuiden van Limburg een reclamefolder huis aan huis verspreid, waarin onder meer nitraatklappers en thundercrackers worden aangeboden. Dit vuurwerk is in Nederland niet toegestaan. De politie adviseert mensen die dit vuurwerk hebben gekocht het terug te brengen en hun geld terug te vragen. Het weer vanavond op Klaringen. Vannacht neemt de bewolking weer toe. Minima rond 7 graden. Morgen overdag vooral bewolking. Maar in het zuidoosten ook zon. En het wordt dan een graad of 9. Na morgen is het wisselvalliger. Dit was het NOS Journaal. Hoi, ik ben Barbara de Loer. Op 29 en 30 december organiseert de KNSB het KPN-NK-Sprint in Tiaf-Herenveen.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 Venema is net terug uit de Dominicaanse Republiek, waar hij vaak komt. En daar werkte hij aan zijn nieuwe roman, zoals hij zegt. Maar je hebt toch nog nooit een roman geschreven, merkte goede op. Dus dit wordt eventueel je eerste roman. Ja, dat komt zo. Hij kreeg kritiek op het literaire verzonnen gedeelte van zijn boek over Wilders, wat hij schreef. Dus het wordt tijd om echt aan een roman te gaan werken. Over een jongen die liever in een abattoir zit dan op school. Het is het autobiografische verhaal van het Friese jongetje dat in Zeis opgroeit. Het jongetje dat spastisch was en werd gepest door de andere kinderen. En op dat slachthuis was het een beschermde wereld. Hij was de zoon van de keurmeester. En hij werkte van allerlei mensen met een zwakke maatschappelijke positie... die aardig voor hem waren. Opgroeien te midden van slagers, darmenwassers. Dat levert de vraag op roept de Partij voor de Dieren zijn sympathie op... Nou, niet echt, want die actie tegen het ritueel slachten kan hem niet echt bekoren. Want goed ritueel slachten met een mes is volgens deze kenner niet pijnlijker dan een andere slachtdood. Ook kwam nog even langs dat zijn lichtslepende trek als gevolg van het licht spastisch zijn... op latere leeftijd aantrekkelijk bleek te zijn voor met name vrouwen. Die houden immers van een klein gebrek. Hij wilde landbouwkundige ingenieur, ingenieur worden... maar bij nader inzien was hij meer geïnteresseerd in mensen dan in bomen. En hij ging sociologie studeren. En hij werd lid van het koor. Dat was 1965. Eén jaar nadat er een, kwe, een kwestie had gespeeld met een koorlid... dat tijdens de ontgroening in een roetkap gestikt was. Links wilde de ontgroening verbieden. En Fennema schreef een artikel waarin hij zei... nee, juist niet verbieden, want die rechtse sterven van, vanzelf wel uit met deze methode. Toen werd hij bedreigd door koorleden die deze vorm van ironie niet konden waarderen. Roeien, paardrijen, bij de weerbaarheid, al die dingen die normale korpleden deden... dat kon allemaal niet vanwege zijn spastisch zijn. Hij moest toch op een andere manier opvallen. In 1967 besloot hij met een groep anderen collectief hun lidmaatschap op te zeggen. En hij vertrok naar Amsterdam. Het werd te klein in Utrecht. Toen sprongen we naar het boek Wilders, Tovenaarsleerling, dat vorig jaar verscheen. Het is een reconstructie van Wilders door de jaren heen... met tussendoor verzonnen eigen gedachtes. Het boek werd door journalisten neergesabeld, onder andere door dat verzonnen gedeelte. Is het een studenticoze grap om dat zo te doen, vraagt Anton de Goede. Nou, het was meer, ik ben nu oud genoeg om te doen waar ik zin in heb... en daar had ik nou weer zin in. Maar bagatelliseer je Wilders niet als werkelijk gevaar, als slecht mens, was de vraag... Dat is al een verkeerd uitgangspunt om hem een slecht mens te noemen en dus jezelf blijkbaar goed te noemen. Ons is beloofd dat we nu hard op de inhoud ingaan van dat boek. Heel graag. Gaat uw gang, Anton de Goede en Mein het Ze hebben nog twee uur te gaan. En uw reacties kunt u kwijt op marathoninterview.vpro.nl. Juist, en we zetten het gesprek voort. Uh, dat boek van of uh, over Geert Wilders. Nou ja, ik kan alleen maar zeggen. Daar kunnen we op doorgaan. Lees het. Lees het. En het geeft een prachtige analyse van hoe deze Wilders... op een gegeven moment tandenknarsend een soort toespraak houdt. Uh, en, en Dijkstal verwijt dat hij eigenlijk te slappe knieën heeft. En dat hij dus een heel groot kiezerspotentieel uh, laat schieten. En die toespraak van Wilders wordt hem kwalijk genomen in de partij, niet rechtstreeks van man tot man... maar eh, hij voelt, ik ben hier niet langer meer welkom. En dat betekent dat hij denkt, ik moet mijn eigen koers gaan varen. En hoe die vervolgens eigenlijk niet tot een bepaalde elite hoort... binnen de VVD, dat schets je en ook hier weer een van die kernwoorden in jouw werk... elite en niet-elite. Want dat is eigenlijk natuurlijk wat jou in die Wilders ook treft. Hij hoort er niet bij natuurlijk. Hij hoort er niet bij. Nee, het grappige is, ik ben inmiddels bevriend geraakt met, uh, met Bolkestein. En, en Bolkestein uh, heeft, heeft ook meegelezen. En Bolkestein zei op een gegeven moment tegen mij... ja, Wilders, Wilders, ik geloof niet dat hij ooit iets voor mij gedaan heeft. Mm -hmm. Is zeg maar, Frits, je hebt drie boeken geschreven in de jaren negentig. Allemaal compilaties van redenvoering, essays, etc. In twee van die drie boeken wordt Wilders uitdrukkelijk bedankt. En je doet dat maar met, met, met, met vier mensen. En toen zei Bogenstein: Nou, mijn, als, jij, als jij het zegt, dan is het. Dan is het vast waar. Maar ik kan Alsof niet, je dat meer herinneren. Dus niet zo, ja, ja. Alsof hij het niet zou weten. Nou, ik denk dat hij het ook echt niet weet. Omdat, kijk, Bolkestein was enorm gesteld op Hogevorst. Mm. Dat was zijn speechwriter en die was de man van de one-liners. En, en, en Wilders was een, uh, een harde werker. Keiharde werker. Keiharde werker. Had, Holland ook. Ja. ja, maar hij had niet... Uh, kijk... Bolkestein had vier studies gedaan. Niet met allemaal evenveel succes, maar toch vier studies. Uh, Hogevoors had er twee gedaan. Al die jongens die om, om Bolkestein heen hingen... dat waren allemaal uh, hele talentvolle uh, studeerders. Wilders had alleen maar HAVO en een paar jaar open universiteit. Ja, die telden er natuurlijk niet echt... Echt mee in dat milieu. Dus het, ik denk dat het heel oprecht was van Bogenstein dat, dat het niet echt opgevallen was dat Wilders nou uh, heel veel bijgedragen had. Nee, maar de, de waarheid is dus: een ambitieuze jongen komt gewoon niet aan de bak vanwege zijn achtergrond. Nou, dat is ook niet waar. Dat is ook niet waar. Want als je mijn boek goed leest, dan weet je dat op het moment dat hij uh, uit de partij gaat, is hij eigenlijk tweede man. En dat neem ik eigenlijk de journalisten nog het meest kwalijk. Ik heb me. Elsevier. Um, heer Vrijsen, schrijft een stukje... Speculatieve professor brengt niets nieuws. Erik Vrijsen, nou, die het boek eigenlijk nog wel vriendelijk bespreekt, toch? Ja, maar het is toch allemaal drie keer niks, zeg. Houd toch op. Nou, hij zegt, in ieder geval, hij... in dat boek la, heb ik uitgezocht, mm. heb ik gevonden... dat heeft me heel, heel veel uh, moeite gekost... dat op het moment dat Van Aertsen... Met, met steun van Wilders, fractievoorzitter wordt van de VVD... en dus eigenlijk partijleider... dat hij op dat moment ook gevraagd wordt, gepolst wordt... om secretaris-generaal van de NAVO te worden. En dan weet hij niet meer wat hij moet doen. En wat doet hij dan? Dan stapt hij in de auto en rijdt naar Venlo om daar een hele avond met Geert Welders te praten over de vraag... wat moet ik nu doen? Nou, dat was niet bekend. Het heeft me veel moeite gekost om dat boven water te halen. Niemand wou praten. En dan zegt zo'n zo flapdol van, van die vrijse... speculatieve professor brengt niks nieuws. Begrijp je? Dat, dat vind ik... Um, rancuneus, oppervlakkig, uh, fact-free... hoe heet het ook alweer? Ja, Journalism. je kunt alleen die Erik Vrijsen niet uh, verdenken... van dat hij uit de linkse kerk komt. Nee, maar dat bedoel ik met de... Het gaat... Het, het Refererend aan de... je eigen woorden van voor het nieuws. Jawel, maar het, is, het gaat erom dat die journalisten... dat eigenlijk het feit, het feit dat ik um, zo behandeld ben... zoals ik behandeld ben... heeft niet zozeer te maken met het feit dat ik links ben. Hmm. Of er, maar meer dat die journalisten denken dat is onze professie. Uh, wij hebben daar... Uh, regels voor. Die regels worden met Venema met voeten getreden. Wat ook zo is. <lacht> en het uh, en godverdomme nog hoog leer ook. Ja. Uh, dat gaat niet. Ik was blij dat ik in het boek over Geert Wilders een citaat kwam... waardoor ik van mijn stoel, stoel rolde. En dat citaat ga ik nu, op, ook op jouw verzoek, ga ik dat voorlezen... want het is van een beroemde Nederlandse schrijver. En meer verklap ik nog even niet. Uh, en dat brengt ons dan ook weer in jouw geschiedenis. Ja. Amsterdam, jaren ja. 60, waar je dan vanuit Utrecht naartoe komt. En dat gaat ook over elites. Ik ga voorlezen het volgende. Luister. Het politieke probleem in de wereld is doodsimpel. Wie beweert van niet? Niet diens bewering moet om te beginnen onderzocht worden... maar zijn motief voor die bewering. Einde citaat. Mag jij zeggen van wie het is? Harry Mulies... Het is het, de eerste zin van het bericht aan de Rotte Koning. En ik kwam dat tegen en toen dacht ik... ja, ik had toen al kunnen weten... Um, wat er niet deugde aan die, aan, die, aan die linkse politiek. Het is een raar citaat. Ik ga het nog een keer voorlezen. Ja. Eh, want ja, dan, heeft, dan hebben mensen door... Nee, dit is Harry Moelis. In, in, in, in, je kan zeggen van haal het niet uit de context, maar het is de opening van het boek. Het is boek, de openingszin van het boek. Het boek Bericht aan de Rattenkoning, waarin Moelies uh, de periode 1965-66 beschrijft, geschiedenis van Amsterdam. Hier komt het nogmaals. Het politieke probleem in de wereld is doodsimpel. Wie beweert van niet? Niet diens bewering moet om te beginnen onderzocht worden, maar zijn motief voor die bewering. Ja. Dus daar staat. A, ah, het is doodsimpel hoe de wereld ja, in elkaar zit. Ja. Dat lijkt mij al onzin. Populistisch is dat. <laughs> ja, ja. Wie beweert van niet, is eigenlijk een, niet alleen niet goed bij zijn hoofd... maar je moet ook nog wantrouwen waarom hij dat zegt, ja. want hij deugt niet. Ja. Dat staat er. Ja. Dat is de kern van het communisme. Mm -hmm. En ik had dat toen niet in de gaten, dat het zo werkte. En waarom citeer je het trouwens in het boek van Geert Wilders... Dat weet ik niet meer. Dat weet je niet meer. Nee, het is in een hoofdstukje komt het voor waar het gaat over elites. Ja. Maar het is een ja. beetje. Het is er gezegd, met de haren Ja, je wou ja. dat citaat gewoon kwijt. Ja, ik wou dat citaat kwijt. Ja. Ja. Goed, maar je zegt, het is het communisme. Maar jij kwam het is dus, het jij kwam uit Utrecht, je ging naar Amsterdam, ja. je werd zelf deel van die beweging. Ja. ja. Dus dat is toch eigenlijk. Nou ja. Hoe, dat is, het, hoe dat heeft is, het zo? Dat werd, is het ja. het is, is, is, is, is een combinatie van twee factoren namelijk dat ik die, die anarchistische traditie had um, en um, dat namelijk in je familie domla nieuwenhuis ja. ouders partij van de ja. arbeid SDAP ja. eerst ja nou ja en maar ten, dan hoef je toch geen nee, CPN natuurlijk nee worden? dat is ook zo en, en, um, en twee is nou laat ik zeggen maar drie factoren twee is dat koor. ik was daar lid van geweest en um, ik had daar toch natuurlijk een, een, zekere, een, een zekere klassehaat op gedaan. Achteraf mm -hmm. vind ik dat voor een deel ten onrechte. Maar je moet je realiseren dat toen ik aankwam, waren er in Utrecht nog bij de rechtenfaculteit koorbanken vooraan alleen voor koorleden. En er was in mijn jaar een incident geweest... omdat een dove student was vooraan gaan zitten in de koorbanken. En die was daar met geweld verwijderd. En de die wachtte even tot de zaak geregeld was. En dus dat, dat was de, uh, de context van het koor, waar ik lid van was geworden... en waar ik uh, op een gegeven moment uh, genoeg van had. Dus uh, ik had natuurlijk een zekere haat... Uh -huh. opgebouwd jegens Juist. de elite. Juist. Dus, dus de, en de, dat bericht aan die rattenkoning... is natuurlijk een enorme uh, tirade tegen de elite, tegen de regentendom. En daar liep jij voor warm in die tijd. En daar liep ik voor warm in die tijd. Jij hebt Harry Moelis nog wel meegemaakt in die jaren misschien. Jawel, maar ik was natuurlijk niet van de Mo Moelis-vleugel. Jullie gingen wel vanuit Utrecht al kijken... Ja, Provo. Ja, er was een, de... ja, er was een, een, een senator, uh, Kees Groenendijk, die was toen al een beetje rood. En die zei van, wat er, wat er in Amsterdam gebeurt, daar moet je eigenlijk bij zijn. En dan gingen wij met, uh, met z'n allen gingen we kijken. En ik herinner me nog heel goed, ik was Corlet en ik, en ik stond op de Dam. En... Uh, en ik droeg een, een, een, een Colbertje en een, daarover een gabardine regias. En, en die Senator had gezegd, als ze fluiten, dan moet je wegwezen. Maar niet de warmoestraat inlopen, want dan word je dus door de politie gesandwiched en in elkaar geslagen. En ik dacht toen, nou ja, weglopen, zo weglopen. Ik heb niks gedaan. Dus ik liep ook niet weg. Er werd gefloten en ik bleef gewoon staan. Want ik denk, ja, als je wegloopt... dan werd je toch eigenlijk dat je iets gedaan hebt wat niet mocht. Dus ik was op een gegeven moment stond alleen op de dam. Want iedereen was weggelopen. En toen keek ik om en toen zag ik twintig honden op me afkomen. En toen dacht ik, ja, ik heb wel niks gedaan. Maar zouden die honden dat ook weten? En toen ben ik toch maar gaan hardlopen... En, en toen is mijn geloof ook in, zal ik maar zeggen, de, ja, de neutraliteit van de politie. En dat de politie, beste, mijn, mijn ouders hadden het altijd toch gezegd: de politie was er om ons te beschermen, niet om ons aan te vallen. Maar in Amsterdam lag dat toch anders. Dus dat was één. En het tweede was dat ik kwam in dat ASFA-milieu terecht. En, uh, ASFA stond voor? Voor de ja, studentenvereniging. Linkse studentenvereniging, ja. Die was links geworden. Hè? En, uh, en ik heb mijn lidmaatschap opgezegd van de Partij van de Arbeid. Ik was inmiddels lid van de Partij van de Arbeid. Op een debat wat ze georganiseerd hadden. Tussen mij en Piet Dankert over Vietnam. En, en, en Dankert verdedigde de bombardement op Vietnam. En ik vond het zo erg dat ik staande de vergadering. Uh, mijn lidmaatschap heb opgezegd. Een beetje theatraal gebaar natuurlijk, maar. Het werkte wel. Was het ook wel beminderd? Kennelijk. Ja. En, um, en toen ben ik lid geworden van de CPN. En, en uh, ja als je dat achteraf bekijkt, dan is dat natuurlijk een, uh, een, een onvergeeflijke daad geweest. Ja, zou je dat echt. Dat, dat voel je ook zo. Dat, ja, dat, dat kan ja, je eigenlijk ja. niet maken. Nee, je, kijk, die, die, um, die communistische beweging was een beweging van massamoordenaars. En wij waren, op een gegeven moment, hadden wij de, de, de banden met, met de Sovjet-Unie opgezegd. Want wij vonden de Sovjet-Unie eigenlijk niet stalinistisch genoeg. Dat had ik helemaal niet in de gaten, wou ik ook niet zo weten. En we hadden alleen nog contacten met Noord-Korea. Dus onder leiding van uh, Elsbeth Etty en haar man Gijs Schreuders... werd er in de waarheid alsmaar propaganda gemaakt voor Noord-Korea. Ja, en voor Castro en ja, noem maar op. Ik bedoel, je kan het je niet meer voorstellen. Nee, want hoe kan dat... En, want je was geïnteresseerd in politicologie. Kijk, je kan je voorstellen dat iemand die lid wordt van de CPN... terwijl die banketbakker is, om nou het beroep te noemen... waar je eerder uh, mee, mee aankwam, ja. dan kan je het je voorstellen. Ja. Maar je was geïnteresseerd in die sociale wetenschappen... en in politicologie ja. en in democratie. En uitgerekend, ja. dan val je voor het geloof der kameraden. Zoals ja. Karel van der Reef het noemde. Ja. Ja. Karel van ja. Treven, die trouwens toen. Zijn... Ook, die is ook communist geweest. Ook ja, overtaad, maar die, ja, had, communist. die had in de jaren 50 toch al zijn bedenkingen geschreven. Nou, nee, veel later hoor. Het geloof der kameraden, is dat niet. Nee, uh... is veel later. Is, uh... mm, nou, moeten we, moeten we opzoeken. Zoeken we op. Maar, maar goed, je had het kunnen weten. Dat... Het kunnen weten. Ja. Maar kennelijk is er dan niets in een hoofd dat je daarvoor blind doet zijn. Ja. ja. ja. Heb en je ooit zo... geanalyseerd wat dat is? Ja. Dat is hetzelfde. Waarom die mensen die boeken van over, zo boek over Wilders niet willen lezen? Je sluit je af voor, voor, voor informatie die niet past in je, in je schema. En uh, je moet je, kijk, ik was aanvankelijk uh, werd ik aangetrokken door door, door de kabouterbeweging. Uh, alleen toen kwam ik daar. En er waren geen leiders. Hè? De gebouwtebeweging was anarchistisch. Dat leek mij wel een aantrekkelijke gedachte. Alleen wat mij opviel toen ik daar op die bijeenkomst kwam... was dat er wel zwaar geen leiders waren. Maar dat het nooit begon voordat Roel van Duin er was. <lacht> ja. En toen dacht ik, ja, hoezo geen leiders? Ja. En als dan Roel van Duin ergens op aangevallen werd... dan, dan zei hij, ja, maar waarom kijken jullie mij nou aan? Ik ben toch hier niet de leider van de Kabouterbeweging. Dus begrijp je, dat, dat stootte mij tegen de borst. Dat, men, dat er natuurlijk wel leiding was, maar dat dat ontkend werd. En dat werd in ieder geval bij de C.P.A. niet gedaan. Dat was een leiding. <lacht> en die liet er geen twijfel over bestaan dat zij de leiding waren. Ja, En hoewel je een uh, slimme, intelligente jongen was, liet je je daar dus helemaal... Uh, door inpakken, ja. door die lui. Ja. En er zijn beroemde uh, universitaire conflicten in die jaren geweest. Laten we toch even nog de, de, de affaire Hans Dout ja. uh, naar, bo naar boven halen. Jij bent politicoloog. Hij ja. was dé politicoloog van Nederland. Ja. En volgens mij een geweldige man. Ja. Uh, althans uit over verhalen, want dat weet ja, ik niet. Hij, nee. is in, hij is in 2008 overleden. Ja. En waar kwam die... Uh, mm. Heel kort hoor. Maar waar kwam die affaire ook alweer... Op neer? Nou ja, daar da, da was ik wel bij. Dout gaf... Dat was een hele autoritaire man. Um, die zichzelf een non-conformist... Uh, als non beschouwde... was hij ook wel een beetje. Zoals jij jezelf nu ook. Heerlijk ja. als een non-conformist ja. ja. En die gaf college. En die werd door... Uh, door anarcho-socialisten... Um, Bestookt, meestal van achteruit de zaal, dus hij gaf een college. En dan riep Theo Broers, hoezo? Ja, goede vrouw <laughs> <Of>, trouwens. Gelul. <laughs> dat is en, weer minder. En, en begrijp je dus, en dat. En, en... We hebben het hier ook eind jaren 60. Ja, en ik, was, ik kwam in Utrecht en je moet je voorstellen dat ik was. Nou, ik was geen koorlid meer, maar ik droeg nog wel um, gewoon een, een colbertje Dat was heel ongebruikelijk. Mm -hmm. Dus, en ik zat voor, voorin. En ik vond dat wat die jongens deden, vond ik echt, nee, dat vond ik echt helemaal niet kunnen. Dus ik had dan eens debatten met Doud. En Doud gebruikte die debatten. Nee, dat had ik me afhankelijk helemaal niet gerealiseerd. Om te laten zien dat hij met mensen die met twee woorden spraken... heus wel wilde debatteren. Maar op een gegeven moment, toen, uh, toen raakte ik met hem in debat. En toen wou hij, hij, hij kon hij het niet winnen. En hij wou eraf en hij zei toen opeens, midden in, in, de, in dat gesprek... wat wij in die volle collegezaal hadden... Um, ja, u zult wel denken, wat een, wat een technisch, wat een ingewikkeld verhaal. Maar meneer Venema is socioloog van origine, moet u weten. En toen dacht ik, a, dat heeft er helemaal niks mee te maken... met waar we het over hebben. En b, eerst gebruik je me tegen die lui die jou uh, om zeep willen helpen. En nu hoop je dat die lui... Uh, deze nette jongen met dat colbertje om zeep helpen, omdat je hem lastig vindt worden. Mm -hmm. Dus toen dacht ik, ik uh, heb met jou niks meer te maken. En toen heb ik mij afgekeerd van doud en ben tot het kamp van de opstandelingen toegetreden. Je vond dat hij jou eigenlijk een streek leverde. Ja, ja. ja, ja, ja. ik vond het precies. Dat is, het was gewoon een streek. Ja. Dat was het. Achteraf had ik moeten zeggen... ja, die man die stond met zijn rug tegen de muur en dit en dat. Maar ik vond dat toen... Ja, ik vond het een streek. Een van de, van de eisen die de mensen tegen duid stelden... was dat 50% van de cijfers door de studenten zelf bepaald moesten worden. Ja. ja. En dat vond hij niks. Ze dus zei, dan, dan hou ik ermee op. Ja. Uh, hij heeft zelf nog uh, later gezegd van ja, de officiële politicologie aan de UVA aan de Universiteit van Amsterdam komt neer op 50% Marxisme, 40% feminisme en 10% kritiek op boeken die we nooit gelezen hebben. Ja. Ja. Hij, was verbitterd. hij was verbitterd. En wat je hoort, ja. is dat hij ergens eenzaam op een kamertje ja. tot zijn pensioen gezeten heeft. Ja. Als je nu, jij bent nu uh, hoogleraar politicologie ja. in Amsterdam. Als je die tijd nu legt naast deze tijd, je studenten nu. Zijn die. Ja, die zijn, die zijn een stuk uh, slimmer en genuanceerder, denk ik, dan jullie. Maar zijn ze nou, eigenlijk? ze zijn niet slimmer. <laughs> maar zijn ze met het vak bezig? Op eenzelfde manier? Nee, wij waren natuurlijk enorm met het vak bezig. En, maar ja, wel uh, op een en... hele rare manier. Ja, wel op een hele rare manier. Maar, maar uh, kijk, Dout zocht, zocht natuurlijk het conflict. En dat was op zichzelf wel leuk. Maar dat kon hij niet winnen. Dat was het probleem. Okay. Want wij waren met z'n velen. En, en hij, uh, hij probeerde om die staf achter hem te krijgen. En degene die niet met hem meededen, werden door hem ook voor rotte vis uitgemaakt. En begrijp je? Dat dus hij deed eigenlijk hetzelfde als wat wij deden. En dat is zijn downfall geweest. Mm. In mijn optiek. Omdat. Um, ik, uiteindelijk, um, ik ben gepromoveerd. Toen was ik nog gewoon lid van de CPN bij Mokken. En Mokken stond ook aan de kant van Doubt. Mokken had uh, in een jappenkamp gezeten en had ooit zelfs nog op de AR gestemd. Want die hadden het enige juiste standpunt over India destijds. En, um, en wij, um, ja, hij, wij hadden allebei een merkwaardige afwijking. Eigenlijk, wij vonden dat politiek en wetenschap gescheiden moest worden. En dat, dat vond Doud wel, maar dat deed hij niet. Nee, Er werd eindeloos gepraat over uh, waardevrije politieke wetenschap. Als, ja. ik, als ik het goed heb. En, en niemand geloofde het hè? Niemand. Strikt genomen bestaat het ook eigenlijk ja, niet. Nou, kijk, toen ik, toen ik bij Mokken Mo Mo kwam... Je moet je realiseren, ik was een van de leiders van de opstand... En ik kom bij Mokke, ik zeg, ik wil graag bij u promoveren. Hij zegt, dat is goed, als je maar wil optellen en aftrekken. Ik zeg, nou, dat is geen probleem. En zo zijn we in zee gegaan en we hebben van alles meegemaakt. Ja, Daarmee ja, bedoelde hij dat waren onderzoek vrij. Doen, onderzoek, Ja, onderzoek, onderzoek ik doen. Ik heb bij hem meegemaakt um, de, dat... Um, hij deed natuurlijk dat onderzoek naar die dubbelfuncties in het bedrijfsleven. Dat interesseerde mij in het bijzonder. En hij had dat bedacht omdat hij wilde laten zien... dat die uh, methodologie, dat je die zowel voor rechts, wat wij dan rechts noemden... als voor links, wat wij links noemden, konden gebruiken. Namelijk het onderzoek naar de positie van de banken in het bedrijfsleven. Dus hij was echt ervan overtuigd dat, dat, die, dat die methodologie waardevrij was... Nog even terug naar die studenten nu, ja. die je nu doseert, in ja. 2011. Ja. Die andere wereld. Zijn, is, is de student nu evenzeer begaan met de democratie, met de toekomst... met de politieke partijen, met het buitenland, met internationale bewegingen... met, met, met, met Irak, met Ayaan Hirsi Ali, met, met, met de hele discussie? Wat vind je... Ja, ik vind dat heel moeilijk te bepalen, omdat, omdat ik... Uh, kijk, in die tijd zat ik natuurlijk in een, in een voorhoede, zal ik maar zeggen... in een kleine groep van, van studenten... Die, die ontzettend veel lazen en, en de zaak over wilden nemen... en voor wie die, die wetenschappelijke strijd ook een politieke strijd was. Nu wordt dat door studenten niet meer zo gevoeld... dat de wetenschappelijke opleiding ook een politieke opleiding is. Hoewel nog steeds heel veel studenten internationale betrekkingen kiezen... omdat ze iets willen doen in een internationale organisatie. Mm -hmm. Dus iets voor de wereld willen betekenen. Maar er is veel meer conformisme natuurlijk. En er is veel meer um, eigenbelang. En mensen kijken vooral naar of de, of de uitslagen wel goed berekend zijn... en of ze er niet een puntje meer bij kunnen krijgen. Maar dat deden wij eigenlijk ook al. Dus mm. zoveel is er nou ook weer niet veranderd, geloof ik. En u luistert naar Radio 1, u luistert naar het Marathon-interview. Vanavond hebben wij te gast Meindert Venema. Hij is politicoloog en schrijver. En we gaan nog anderhalf uur met hem door. Maar we horen nu eerst van Renate Evers de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1 Het NOS-journaal. In het noordoosten van Nigeria zijn tientallen winkels van christenen in brand gestoken. Ook een huis van een christelijk leider stond in brand, maar die kon snel worden geblust. Gisteren vielen in Nigeria zeker 35 doden bij aanvallen op met name kerken. De verantwoordelijkheid is opgeëist door een extremistische moslimgroepering. Veel mensen zijn op de vlucht geslagen voor het geweld. Patiëntenverenigingen hebben vorig jaar 1,7 miljoen euro gekregen van de farmaceutische industrie... Volgens RTL Nieuws bestaat de top drie van gesponsorde clubs uit het Astmafonds, de Diabetesvereniging en het Nationaal MS Fonds. De sponsoring mag, maar er is wel discussie over wat dat betekent voor de onafhankelijkheid van de verenigingen.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 Hartelijk dank. En wij vervolgen onze Marathon-interview. dat Venema, politicoloog en schrijver. Vanavond onze gast. En hij is in gesprek met Anton de Goede. En als u ons iets te vragen of op te merken heeft... doe dat op marathoninterview.vpro.nl Ja, we waren gebleven met je vaststelling, Mijn Dat je zei, denkend aan de studentenpoliticologie in 2011... En denk het aan jouw eigen tijd in de jaren zestig. Toen zei je: ik weet eigenlijk niet of er zoveel veranderd is. En dat verbaast me eigenlijk toch. Ik moet denken aan Henk Hofland die ik in het radioprogramma OVT hoorde praten en terugdenken aan zijn boek 'Tegels lichten' ja. dat hij gepubliceerd heeft. Ja. Dat behandelt eigenlijk de hele periode die jij behandelt met ja. jouw carrière en met jouw loopbaan. De decolonisatie na de de Tweede Wereldoorlog, de tegels die gelicht moesten worden... waarover hij dat boekje schreef, het Koningshuis... de beweging van Provo, de, de jaren zeventig, de, de, het geloof der eh, kameraden. En nu de tijd waarin eigenlijk alle tegels gelicht zijn. Misschien de laatste tegel was de katholieke kerk... met het seksueel misbruik, dat nu ook aan de oppervlakte gekomen is. En we leven nu toch in een tijd waar, waar er geen grote ideologieën meer zijn... En waar je dus als student politicologie ja, misschien wel alleen naar je resultaten... je cijferlijsten kijkt en that's it. Of, of, of, of zie ik dat helemaal nou, scheef? Nou ja, maar dat, dat, dat... Kijk, dat geloof ik. Dat als, als dat waar zou zijn... dan zou je niet kunnen verklaren hoe het komt... dat er uh, vanaf 1990 het aantal studenten steeds afneemt. Totdat er in 2000 in plaats van 250 nog maar 145 zijn of zoiets per jaar. En dat na de moord op Fortuyn wij elk jaar 10 of 20 procent meer krijgen. Dus uh, als, er, als er iemand heeft geprofiteerd van twee politieke moorden... dan ben ik er wel. Ja, als docent. Want ik krijg alsmaar meer, mm -hmm. meer mensen in mijn collegezalen. En dat duidt er toch op dat mensen die studie weer kiezen. omdat ze denken: hé, hey, er is hier toch iets aan de hand, daar wil ik meer van afweten. Dus ik, men is uh, gematigder geworden. Uh, gelukkig, gelukkig, maar Gelukkig, maar. Uh, maar er wordt. Um, ik wil maar zeggen, er wordt ik denk dat er harder wordt gewerkt dan in mijn tijd. Uh, uh, en, uh, en er wordt meer geleerd. Ik heb toen, ik, ik, nog een, Misschien spelen nog ego's een, wel nog, een minder grote rol dan destijds. Nog één anekdote over ja. Doud. Ja. Doud, de hoogleraar politicologie waar we het net over hadden... die dus uh, uh, ja, te maken kreeg met, met verzet. En jij was een van de voormannen... Ja. De, de studenten moesten zelf hun cijfers uh, uh, moeten... Moesten... Daar was ik tegen, oké okay. Maar dit tezijde. Ik was natuurlijk het braafste jongetje van de klas. Doud gaf een hoorcollege. En ik ontdekte op een gegeven moment dat hij gewoon een boek voorlas. The Economic Theory of Democracy. Daar las die, dat vertaalde hij las die gewoon voor. Letterlijk. Mm -hmm. Dus ik ging naar hem toe... Ik zeg, meneer Doud, u leest gewoon een boek voor. Toen zegt hij, ja, dat klopt, maar jij bent de enige die dat in de gaten heeft. En toen ging hij de volgende week, zei hij, wie heeft het boek gelezen? Anthony Downs, uh, Economic Theory of Democracy. En uh, toen stak ik, was ik de enige die mijn, mijn vinger opstak. Dat was, begrijp je. Uh -huh. Dus ik wil maar zeggen, de studenten waren toen niet zo ijverig. En de docenten ook niet. Nee. Dus we hebben daar misschien een te idealistisch en beeld Daud, van. En heeft, als je kijkt wat hij allemaal geschreven heeft, stelt er maar niks voor. Oké, okay, nou, die kan hij alsnog in zijn zak steken, postuum. Nee, ik bedoel, wat hij geschreven ja. heeft, hij heeft een aantal mooie dingen mm. geschreven. Maar voor iemand die hoogleraar politicologie is geweest, zo lang... heeft hij vrijwel geen wetenschappelijk werk gepubliceerd. Ten opzichte van hem voel je geen... Spijt of berouw over nee. hoe je je toen hebt opgesteld. Nee. Er is een ander bij wie je dat wel hebt. En dat is Peter Beer. Wie is ja. Peter Beer? Nou, Peter Beer is uh, vorig jaar overleden. Die was hoogleraar internationale betrekkingen toen ik kandidaatsassistent werd op het Europa-instituut. Het Europa-instituut zat naast, nog steeds zit het, nee, niet meer. Het zat naast uh, de burgemeesterswoning. De burgemeester woont op 2508. En het Europa-instituut zat op 2, 510. Is dit relevante informatie? Nou, voor de Amsterdammer wel. <laughs> Oké. Okay. En uh, uh, degene die aan het hoofd stond van die afdeling... was Peter Beer. En Peter Beer was betrokken geweest bij de oprichting van D66. Had in Amerika gestudeerd. En was op hele jonge leeftijd hoogleraar internationale betrekkingen geworden. En was de vlees geworden redelijkheid? En... En ik had eigenlijk toch, ik, niet zo bewust, maar ik had toch een beetje als, als onbewuste drijfveer om die redelijkheid te ontmaskeren. Dus ik heb die man echt ook het bloed onder zijn nagels vandaan gehaald. Er waren allemaal affaires die daar speelden, onder andere, onder andere een affaire Tenter. Waarom zou je redelijkheid onderuit willen halen? Omdat ik toen dacht, in die klassestijdtermen, ik dacht, die, die, die mensen die dat redelijke alternatief willen... Die, die, we moeten juist polariseren, hè? het moet duidelijk worden. Geloofde je, dus... je echt in een soort revolutie die er moest komen? Um, nou, een revolutie niet zozeer, nee, dat, dat, weer, dat vond ik weer het andere uiterste. Maar ik vond wel dat er helder moest worden um, gemaakt... Uh, waar wij voor stonden. Maar ja, een marxist we... staat voor de klassenstrijd. Ja, die ja. staat voor. Uh, ja, waar staat hij eigenlijk voor? Die, die, die hangt de verenigingstheorie aan. Nou, dat deden we sowieso. Zo zo. Nee, nee ik, was ik was toch meer een beetje een technocratische marxist. Ik vond dat bijvoorbeeld het idee dat je vijftig soort verschillende auto's had. Dat, dat vond ik een, een bieridee. Nog erger natuurlijk dat je tien verschillende verzekeringen hebt... voor die auto's, die dan met elkaar gaan ruzie maken... over wie de schade betaalt als er een ongeluk is. Dat leek mij allemaal volkomen overbodig en irrationeel. Dus in die zin was ik eigenlijk voor een soort planmatig socialisme. De redelijkheid van deze Peter Beer moest bestreden worden. Ja, dat... Dat, dat was verraad... Iemand die echt ja, verraadt ja, verraad aan jullie klassenstrijd. Ja, ik dacht, die redelijkheid is niet redelijk. Daar zit helemaal... maar Dat is schijn. Mm -hmm. En dat was ook vaak zo, natuurlijk. De, de, de macht die, uh, die kleedt zich altijd in redelijkheid. We zijn nu ook bezig met een, in ons hoofd te denken aan Geert Wilders. Want je hebt gezegd, ja, dat vind het, ik, dat die vind CPN ik en die PVV die lijken op elkaar. Dat is eigenlijk dus ook Wilders-Sjaans denken is dit ook. Ja, De redelijkheid, daar komen we niet mee. Dat is softe praat, dat is theedrinken. Dat is theedrinken. Redel, ja, precies, dat is theedrinken. Maar bovendien, dat is, dat, is, dat, maar dat is nog iets anders. Kijk, dat theedrinken, dat is poging om, om conflicten te overbruggen. En, en Wilders mm. denkt dat dat niet kan. Maar ik dacht ook in termen van... de macht doet zich voor als redelijkheid. Maar het is niet redelijk. Maar de macht is niet redelijk. Juist. Dat was mijn, eigenlijk mijn drijfveer. Dus ik meende ook dat mensen van vlees en bloed... die die macht hadden, de hoogleraar waren... en die redelijk deden... dat die dat deden om hun machtspositie te beschermen. Het waren wolven in schaapskleren. Ja. ja. En in die zin vond ik Doubt dus weer leuker. Want die uh, schreef op een gegeven moment een pamflet. Doubt speelt geen uitwedstrijden meer. Was je dan ook eigenlijk ongelukkig in die tijd? Want je weet je dan omgeven door, door oplichters, door mensen die de waarheid niet spreken. Het is eigenlijk een heel cynisch wereldbeeld. Ja, ik. Wa, ik wa, nou ja, ik wa, ik, het was niet de gelukkigste tijd van mijn leven. Nee. nee. Maar er, was, er gebeurde wel van alles. En, um, en in die partij. Uh, er dat was wel een soort gemeenschap natuurlijk... die wel weer aantrekkelijk was. Ik, ik trok er veel op met, met een aantal bouwvakkers. En had, we hadden daar toch wel een, uh, veel plezier ook. <laughs> ja, want het was ook een gemeenschap, Het was ook een kerk. Ja, het was een kerk. Dus je Jij hebt het zelf over de linkse kerk ja. gehad, maar ja, dat was de linkse was kerk. kerk, natuurlijk, ja. absoluut. Ja. Dus eigenlijk degene die toen lid was van uh, een linkse kerk hanteert nu het begrip linkse kerk als het gaat om kritiek op zijn boek. Ja. Maar ja, dat kan. Jij weet hoe die kerk in elkaar zit. Ja. En jij weet dus ook hoe die linkse kerk van toen en van nu... lijkt op eigenlijk de kerk van Wilders. Want dat is ook eigenlijk een soort geloof. Ja. Nog even terug naar die linkse kerk. <kijf> Ik heb iemand meegemaakt die ging op een soort werkkamp naar Cuba... En die werd uit de groep gezet omdat hij beweerde dat hij kakkerlakken had gezien. Maar op Cuba waren geen kakkerlakken. Mm -hmm. Begrijp je? Want daar was het socialisme al gevestigd. Dus daar waren de kakkerlakken ja. ook verdwenen. Ja. Nou ja, dat is een beetje een extreme variant van wat ik noem die, die, dat linkse kijkdenken. Maar om nog even op, t, op Peter Beer terug te komen: wat, wat, mij, wat mij achteraf. Wat ik, waar ik me achteraf uh, ja, voor schaam is eigenlijk dat ik totaal geen historisch besef had. Die, die Peter Beer die kwam ik een keer tegen op de februari-staking. Die werd georganiseerd door de CPN, dat wist iedereen. Dat de... Eigenlijk is dat de herdenking van de februari-staking. Ja. Dan... Wij noemden dat altijd de februari-staking. Ja. En, uh, en daar was hij, want hij had als kind ondergedoken gezeten. Hij was Joods, hij had ondergedoken gezeten, dus hij was... Uh, voor, hij was voor die februari-staking En voor hem was kennelijk het feit dat die CPN dat helemaal domineerde... niet voldoende reden om daar niet heen te gaan. Dus toen had ik al moeten beseffen... dat we hier met, echt met een onafhankelijk denker te maken had... die, die zich niet liet liet uh, plaatsen in... Uh... Wat grappig, want jij zag wel dat hij uh, daar dus vrij liberaal over ja, dacht. Ja, het, sterker nog het, is nog, het gaat eigenlijk nog verder. Want toen ik benoemd werd... Uh, toen werd ik benoemd omdat Doud ermee ophield. Die ging in staking. Hè? Doud speelt geen uitwedstrijden meer. Toen werden er vier nieuwe medewerkers benoemd. Toen was er nog veel geld aan de universiteit. En men noemde vier Marxisten. En toen was Peter Beer... Die zat in de benoemingscommissie en die had gezegd... nou ja, ik ben er toch tegen dat er vier marxisten benoemd worden. Er mag toch ook wel één niet-marxist benoemd worden. Dat lijkt mij ook. En zo uh, had hij gedacht dat ik dan niet benoemd zou moeten worden. En het grappige was dat ik hem dat nooit kwalijk genomen Dus ik begrijp je, ik, heb hem, ik had hem enorm onder vuur genomen. Altijd. En toch had ik het idee, dit, heeft hij, dit is niet persoonlijk nee. tegen mij. En waar schaamde je je dan wel voor, jegens hem? Nou, dat ik, dat ik, achter, dat ik achteraf heb het, het leven zo zuur gemaakt heb... en dat ik nu moet constateren... hij was toen al van Amnesty International... en hij heeft dus, heeft altijd, is altijd voor, voor mensenrechten opgekomen. Toen dacht ik, nou ja, hij, zijn, kom, zijn morele kompas, als we het daarover hebben... is toch betrouwbaarder als het mijne. Hij is, uh, hij is overleden... Ja. Um, Vorig jaar, en jij zei uh, in de voorbereiding van dit gesprek: Je zegt, zegt van ja, nou, dat is bijzonder, ik ga wel wat bekendmaken. Wat ik met die beer, want ik, ik wil iets. Ja, ja, ja ik, had, ik had dus, ik heb met dat, dat Wildersboek heel veel geld verdiend. En toen dacht ik: um, Waarom doe ik daar niet iets leuks mee? En toen had ik bedacht om uh, een, uh, de Geert Wilders Moslima Award in te stellen. De Geert voor, Wilders Moslimen Award. Dus voor een, voor een vluchteling uit een, uit een moslimland... die uh, via de, de Universitaire Asielfonds een opleiding heeft genoten... en die misschien wel wil promoveren. Maar goed, toen, toen zei iedereen van... Uh, ja, het is allemaal wel leuk. Iedereen vond het wel een leuke, leuke term. Maar men dacht toch dat dat uiteindelijk uh, niet, niet de goede term was voor zo'n scholarship. onsmakelijk on misschien ook. Ja. In ieder geval, toen, en toen Peter Beer overleed... dacht ik, nee, ik, ik, uh, ik, ik, wil, ik noem dat gewoon de Peter R. Beer Scholarship. Omdat Peter Beer ook jarenlang de voorzitter is geweest... van het Universitaire Asielfonds. Hij was de voorganger van Lubbers, die het nu is. Dus dat uh, wordt binnenkort uh, uh, bekendgemaakt. Ja, bij deze is het al bekend, maar... het uh, dus dat betekent dat je het geld dat je verdient met de Wildersbiografie? Ja, dat gaat naar het Universitaire Asielfonds. Om, uh, om mensen die hier op kosten van het Universitaire Asielfonds een studie hebben afgemaakt, maar die eventueel zouden willen promoveren, een, een, uh, een, een beginnetje te geven om een, om een voorstel te schrijven. Dus het gaat om 10.000 euro per jaar. Nou ja, maar dat is toch mooi. Dat vind ik ook. En waarom? Je wilt, je wilt er niks aan verdienen aan dat boek. Nou, dat, dat ook wel. Maar ik heb, um, ik heb het natuurlijk voor een deel geschreven... in de tijd van de baas. Dus de Universiteit van Amsterdam. Toen, ja, dus toen dacht ik, nou ja, dan laat dat geld ook maar... Uh, weer terugvloeien naar de Universiteit van Amsterdam. Of naar een andere universiteit die, die, waar, waar zo iemand zou kunnen promoveren. Um, ja, en het leek mij een mooie afsluiting van mijn, uh, ja. van mijn carrière. Nou, dat is mooi, want je zit volgend jaar in het laatste jaar. Nou, ik ben al met pensioen, maar ik ben, ik ben waarnemend, uh, waarnemend hoogleraar... nu voor, voor een, een collega die ernstig ziek is. Juist, want je bent 65. Ja. 65. En nog even dan toch over die Peter Beer. Want hoe heb je hem dan het leven zo zuur gemaakt? Die zou je toch een leuke man hebben gevonden en gedacht van... Nou ja, ja er, waren, er waren een aantal ernstige conflicten die speelden rond een... Uh... Waar schaam je het meest voor? Nou, dat... De, ik heb niet zo... Ik heb niet een daad... Waar ik me zo voor schaam. Maar ik denk. waar ik Nee, waar ik me voor schaam, is dat ik dat ik niet gezien heb dat die man uh, een, een. Nee, waar ik me voor schaam, is eigenlijk dat ik me niet realiseerde dat die man ondergedoken gezeten had. En dat wij wij van de CPN, wij waren eigenaar van het Joods verleden. Begrijp je? Dus wij, nou, dat wij, wij stonden, ik niet. Wij oh, stonden dat aan de goede kant. Want mm -hmm. de CPN was de enige organisatie die in de oorlog iets voor de Joden gedaan had. Dus, dus, dus die hele CPN-mafia... Uh, die had zich dat antifascisme toegeëigend. Juist, ja. Dat ze later ook weer tegen Janmaat hebben ingezet... en tegen Fortuyn en tegen Wilders. De goedmens, zegt Bosma. Ja. En dus wij, hadden, wij meenden dat wij het recht aan onze kant hadden... en dat wij konden spreken... namens die 6 miljoen joden. En dat daar... Eh, mijn baas... dat hij daar mede het slachtoffer van werd... zonder dat wij in de gaten hadden... dat hij een van de... Uh, slachtoffers was van die... van die, uh, die nazi-terreur. Dus het was een, een, een ongehoorde... naïviteit... Uh, van, van mij... en van een, van, uh, van een malicio... Uh, die geen grenzen kent, van de leiding van de CPN. Ja. Ja, zo heb ik wel eens. Ik geloof een hoogleraar in Groningen, een wiskundige. die ook als rechts te boek stond. Die vertelde: die had een Joodse familie. De helft was uitgeroeid. Ja. En in de jaren vijftig, zei hij. stond er op de universiteit muur geschilderd. Kil Weinberger of zoiets ja. heette die. Ja. En hij zei: ja, mijn half familie was uitgeroeid. Ja. En dat ja. waren de linkse studenten. Ja. En Keel Weinberger was niet zo subtiel om te lezen dan. Maar... Ja, maar dat, vind ik nog, dat is nog wat anders. Bij hier ging het echt om het, het morele gelijk... wat, wat de CPN, wat er, waar ik verantwoordelijk voor was, opeiste... vanuit die antifascistische traditie... En dat werd volkomen gepolitiseerd tussen degenen die het niet met ons eens wa waren. Ja, en dat is dan eigenlijk ook weer het rare dat je nu schetst van... ja, wij hadden het gevoel, wij hadden het morele goed aan onze ja, kant. Ja. En voor het nieuws, toen het ging over het boek van Wilders... en mensen die eh, zich zorgen maken over Wilders... en die dus heel erg anti-Wilders zijn, daarvan zeg jij... ja, die mensen die, die ze dat ze de mo morele, morele juiste kant ja, kiezen... Ja, ja, ja. Maar, maar dat is natuurlijk eigenlijk toch ook maar weer een half antwoord. Want je hoopt natuurlijk dat je het morele juiste kiest. En dat je dus tendensen signaleert die je niet goed vindt en afkeurt. Daar is toch niks mis mee. Dus mensen die zeggen, van die Wilders is een potentieel gevaar. Ja, die hebben ook gelijk sterker nog. Jij hebt zelf onlangs, ik heb het hier in de Volkskrant een stuk ja. geschreven... En dat eindigt, het is een soort openbrief aan heer Wilders. Het is niet een soort, het is een openbrief. Het, het, het is een openbrief. En het eindigt, meneer Wilders, uw voorstel voor een tax is door Frits Bolkestein schunnig genoemd. Dat was een moreel oordeel waarmee ik van harte instem. Uw suggestie om de diplomatieke betrekkingen met islamitische landen te verbreken is erger dan schunnig, die is gevaarlijk. Meiner mm. Venema, die hier in de opiniebladen partij tegen Geert Wilders kiezen. Laat dat ook gezegd ja, ja, ja, zijn, hè? Zeker, zeker, Ja, zeker. Ja. Want maar eigenlijk... Maar ik bedoel, daarmee zou je jezelf kunnen bestrijden... door te zeggen, hier kies jij ook een morele kans. Ja. En zeg je van, ik weet hoe de wereld in elkaar zit... en jij Wilders niet. Maar ja, dat is politiek bedrijven ja. ook. Ja. Dat moet je ook doen. Ja. Ben je verplicht. Nou ja, nee. Iedereen heeft natuurlijk de neiging... te, te hopen dat hij het bij het rechte eind heeft. Of zij. Uh, maar er zijn twee dingen, je moet dat niet verabsoluteren en, uh, en je moet dus de, de mogelijkheid openhouden dat de ander gelijk heeft. En bovendien, uh, wat, wat, wat, wat, dus, uh, wat mij in de loop van de tijd is opgevallen en wat natuurlijk heel kenmerkend was voor die CPN, dat dus de politieke en sociale scheilijnen uh, samen gingen vallen. He, dus toen, toen ik bevriend raakte met, uh, met, met Bogenstein, heb ik een aantal mensen die hebben met mij gebroken. Want die wilden niet omgaan met iemand die op vriendschappelijke voet stond met Bogenstein. Ja. Nou ja, dat is de eerste stap naar de gulag natuurlijk. Ja. En die heb je toen hartelijk uitgelachen. Maar je hebt afscheid van ze genomen. En ik heb ze beelden, afscheid van ze. Ze wilden niks meer met je te maken hebben. Ja, zo is het. Zo is het. En, maar toen dacht ik later, ja, maar de, zo, zo ging het natuurlijk. Hè. Het werd, ook in die partij was de, was de discipline ging zo. Dus je, de, je, mijn, mijn, mijn toenmalige vrouw zei altijd, ja, die, die zijn sokken stinken. Dat was iemand die had iets verkeerd gedaan. En dat werd dan niet openlijk gezegd. Maar dan, werd die, dan ging je niet meer met hem om. Zijn sokken stinken. Zijn sokken stinken. Dan werd dan van bovenaf. Via de, via, de, via de grapevine. werd verteld dat die toch niet helemaal deugde. De en nee. verkeerde vrienden had. Het is, dat, is dat is verschrikkelijk. Dat is verschrikkelijk. Natuurlijk het is, is verschrikkelijk. Het is overal zo. En toch kan je je ook voorstellen dat het. De, de, de, de, dat je de, de gespletenheid uh, verbaast als je naar jou kijkt. Als je denkt van ja, die CPNR. Yeah. Die gaat op een gegeven moment in aard en hout wonen. Yeah. En dat is nou voor een CPNR de laatste plek waar je moet zijn. Ja, yeah. natuurlijk. Yeah. En vriendjes worden met Bolkestein. Natuurlijk, het is kortzichtig om hem af te schilderen yeah. als een halve fascist. Yeah. Maar dat zouden jullie in de jaren zeventig nou juist gedaan hebben bij zo'n rare Bolkestein. Ja. Yeah. En uh, dus die gespletenheid zit natuurlijk toch in jou. Ja. Dus mensen in jouw omgeving, dat zij zich afvragen van... ja, waar staat die mij nou? Ja. Dat is zo gek niet. Dat is helemaal niet zo gek. <laughs> heb je er, nou oh. nog los van wat die mensen denken, want dat zal ons worst zijn... maar heb je er zelf wel eens van wakker gelegen? Dat je denkt van ja, die klassenstrijd... Was dat geen goed idee eigenlijk? Moeten we daar niet mee doorgaan? Om maar iets, ja. te, om maar iets te noemen. Ja. Ja, wel. Dat, ja, dat, dat, daar leg ik wel eens van, van wakker. En, en uh, het is natuurlijk, als je in Aardenhout woont, is het gemakkelijk om, uh, om de wereld uh, tamelijk rooskleurig te bekijken. Ja, want daar gaat het allemaal uitstekend. Um, en dat ik in aardenhout woon is overigens ook niet mijn eigen keuze. Ik, ik woon in het huis van mijn vrouw, die. Uh, fortuin heeft. Maar ik, ik woon er met heel veel plezier. Moet ik zeggen. Nog met meer plezier dan in het dorp in Friesland... waar ik ook dertien uh, jaar gewoond heb. Dus ik ben wel een, ik ben een dorpsmens. Dus... Maar het is, niet, het is niet de plek waar je je opwint over... wat je in het begin van dit gesprek zei. Je zei, van, ja, vroeger, toen ik jong was... de bankdirecteur verdiende vijf keer zoveel... Ja. als het modale inkomen van iemand. En nu is het vijftig keer zoveel. Ja. Ja. Kees Tamboer wil ik citeren uit het parool. Ja. Die schreef onlangs. linkse leiders als Wim Meijer, voormalig staatssecretaris in het kabinet Den Uil. Wim Kok, ja. voormalig Partij van de Arbeid leider en premier. Lodewijk De Waal, voormalig FNV-voorzitter. Ja. en Wouter Bos, voormalig minister van Financiën. bekrachtigden, toen ze eenmaal zelf tot de klasse van de zelfverrijkers waren toegetreden. de door hen ooit openlijk verfoeide graai -cultuur. Ja. En hij voegde daaraan toe wie een verklaring voor de neergang... van de Partij van de Arbeid in de vakbeweging zoekt bij deze. Job Cohen is slechts een onschuldige zondebok. Yeah. Ja, ik kan me voorstellen dat als, als ex cpnr als je dit leest... dan denk je, die Kees dan Boer, die zegt niks nieuws. Dat is, die slaat spijker ja, op. Dat, is, ja. open. Die, ja. is, ook dat is, is ook zo. zo ja. en, en dan kan je toch zeggen, van daar gaat het eigenlijk om. Ja. Dan gaan ja, dat is ook zo. Maar als je dan. Om even naar Aidenhout terug te keren. Mm -hmm. Ook daar woedt dat debat. Mm -hmm. En daar heb je natuurlijk heel veel bankiers. van, van voor de jaren negentig. Die, die het net zo bizar vinden. als jij en ik wat er na de jaren negentig gebeurd is. En ik ken ook bankiers die zich, die zich eigenlijk niet meer durven vertonen in het dorp. <lacht> uh, ja. Begrijp je? Ja. Dus, dus, uh... ja, Je kan ook zeggen, je maakt een mooie studie daarvan. Ja, dat is ook zo. Eh? Ik vind het ook fantastisch. Daar Begrijp je? Ik, ja. ik, ik kende al die mensen al voordat ik er kwam wonen. En nu kom ik ze tegen met de hond. <laughs> <laughs> en maar als je nou zo'n Kees dan Boer leest... gaat je hart dan sneller kloppen en denken van... ja, dat is de strijd die eigenlijk geleverd moet worden. En dat is ook ja. de teleurgang van de Partij van de Arbeid. Ja, dat is ook zo natuurlijk. De partij ja, ja. die van jouw vader was... Ja. En is goed, dat ook niet het succes van Geert Wilders? Is het niet zo simpel? Nee. Nee, dat is niet zo simpel. Nee, nee, nee. Ik denk dat, dat er twee dingen. Um, nee, twee ze zijn wel. Maar laat ik een aantal dingen noemen die ontzettend veranderd zijn. en die toch de, de, de maatschappij ongelooflijk veranderd hebben. De eerste is natuurlijk toch de, de veiligheid. Want ik zat eraan te denken, ik ben net terug uit de Dominicaanse Republiek. Mijn, mijn, mijn schoonmoeder was Dominicaanse. Ik reis al vanaf de jaren tachtig naar Curaçao en de Dominicaanse Republiek. Um, in, in 25 jaar geleden reisden wij altijd met kerst naar de Dominicaanse Republiek... om daar de, de feestdagen door te brengen. En dat deden wij altijd in gezelschap van een groot aantal hoeren... die allemaal ook naar mijn familie gingen. En die hoeren die kwamen meestal uit Amsterdam. Die hadden allemaal ongelooflijke koffers bij zich. Twee of drie koffers waarvan mijn schoonmoeder altijd zei... ik weet niet waar ze gemaakt zijn... maar ze moeten op de Dominicaanse Republiek gemaakt zijn... want nergens zijn, er, zijn de koffers zo groot als <lacht> van die Dominicaanse hoeren. En die had altijd overgewicht. Dus die vroeg altijd aan mij... ik was natuurlijk een, iemand die heel weinig bij zich had... of ik niet een koffer mee kon nemen... En dat deed ik altijd. Het was altijd gezellig, ook in het vliegtuig. Hier, begrijp je... Het dus, is wel is... linkensoep om een koffer mee te nemen, trouwens. Dat denk je nu. Maar ja. dat was toen helemaal niet het geval. Oh, daar wil je heen. Dat ja. is de crux van dit dat verhaal. Is, dat je dat gewoon deed. Ja. En dat niemand toen dacht, linkersoep. Hoezo linkersoep? Dat was in die koffer zaten allemaal cadeautjes... voor hun kinderen, voor hun zuster, voor hun moeder... Begrijp je? Er was helemaal geen linkersoep. Jij zegt meteen, linkersoep. Soep. Kijk. <laughs> Kortom, je zegt, de wereld is zo onveilig zo geworden. De wereld is ontzettend onveilig Dat is een geworden. belangrijke reden om voor Geert Wilders te groeien. De, de, de, de, dat gaan we als cliffhanger gebruiken voor na het nieuws. Want dan gaan we het hebben over de hufterigheid van mm -hmm. Nederland. Die is toegenomen. Want je hebt ook gezegd dat het eigenlijk wel meevalt met die hufterigheid. En dat we ons eigenlijk druk maken om iets wat verder gaat dan die hufterigheid. Maar daarover straks. Inderdaad, want we hebben nog een uur te gaan. Dit was het einde van het tweede uur van het marathon interview met politicoloog en schrijver Mindert Venema. Hij is in gesprek met uh, Anton de Goede. En als u uh, ons iets op te merken of te vragen heeft of wat dan ook, doet u dat dan op ons mailadres. En dat is. Marathoninterview at Marathoninterview at We zijn er even uit voor de mededelingen en uh, uh, wat al niet meer langskomt zo dadelijk. En na het nieuws praat ik u even bij in een samenvatting als u later bent ingeschakeld wat er zo al voorbij is gekomen dit afgelopen uur. Tot zo, blijf bij ons, blijf luisteren.